We'll yeah.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 Detective Cowley heeft Douglas Armstrong foto's laten zien. Daarop staan zijn vrouw Donna en zijn broer Michael. Hij is ervan overtuigd dat ze een verhouding hebben en nu is hij uit op wraak. Hij ziet ze voor zich, ergens in een bed, hun hoofden achterover, hun handen in elkaar verstrengeld, hun heupen tegen elkaar aangedrukt. Je moet dood, denkt hij. Donna moet dood. En hij begon aan een plan te werken. Niemand mocht Douglas Armstrong voor gek zetten. Ook Donna niet. Ze was bezorgd die avond toen ze in bed lag. Doc, is er iets? Doc, ik voel er precies. Je bent zo gezond. Wil je erover praten? Je weet dat je tegen mij alles kunt zeggen. Ik ben er voor je, schat. Dat weet je toch? En Douglas moest zich inhouden haar niet de rug toe te keren. Aanstaande woensdag zou het gebeuren. Net als elke andere woensdag zat hij als vrijwilliger achter de telefoon van een Newport SOS hulpdienst... Mensen die emotionele problemen hadden, konden naar dat nummer bellen. Dubler zat daar niet uit idealisme. Nee, hij had als zakenman in de olieindustrie het gevoel dat hij iets moest doen om zijn tekortkomingen tegenover het milieu in evenwicht te brengen. Hij ambieerde immers een politieke carrière en wilde graag gekozen worden in het stadsbestuur. Daarom was hij vrijwilliger. En Donna wist dat hij zijn avonddienst nooit zou overslaan. Nee, hij die dag jaren. En daarom kocht hij een telefoon doorschakelaar. Hij had immers ook een autotelefoon. Soms hoeft een alibi helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Hij besloot Donna om half negen te vermoorden. Hij nam zijn plan, dat tot in de puntjes in orde was, een paar keer zorgvuldig door. kantoor van de hulpdienst. Doorschakelapparaat. op en uit. De voortgeplukken. kantoor van de hulpdienst. Doorschakelapparaat. op en De voortgeplukken. Doe maar. Doe maar. Vijf minuten in over voor eventuele problemen. Terug naar ja, deze komt de avond Er Het is helemaal niet gebeurd. rustige avond. Er was nog één ding. Hij moest er natuurlijk wel voor zorgen dat Donna thuis was. Daarom belde hij haar die woensdag op, voordat hij naar de hulpdienst vertrok. Ook dat deed hij altijd. Schat, ik voel me zo ziek gezond. O, oh, nee, toch. Maar zo ziek, omdat je precies niet bent. Ik vind je niet uit. schat. Ik voel me gewoon kloten. Ik denk dat het door de lunch komt. Ik zal proberen vroeg naar huis te komen Ik weet niet of het lucht Maar misschien kan ik iemand vinden Die mijn dienst wil overnemen Ik ga er nu naartoe Als ik iemand kan vinden Dan kom ik vroeg naar huis Wat is er? Waarom zeg je niks? Wat dan? Uh, ik bedoel, hoe lang denk je dat je van thuis bent? Geen uh, idee Hooguit acht uur, hoop ik Maakt dat dan uit? Wat? Oh nee, niets eigenlijk. Maar misschien wil je dan nog iets eten. Jezus, don't ik moet niet aan eten denken. Ik duik meteen naar bed, in. Zou je in mijn dan een beetje willen masseren? Of moet je weer ergens naartoe? Of ik ergens? Nee, natuurlijk niet. Toe we zouden nu naartoe moeten. Dat is vreemd. Dat is het toch? Is er iets meer? Nee, nee. Ik zeg toch dat het niet, ik ben? Nee, er is niets mis, Dat Douglas. Integendeel, er gaat iets heel goeds gebeuren. Gerechtigheid. Eindelijk gerechtigheid. En om nog zekerder van zijn zaak te zijn... reed hij langs Thiffel MacLeod... de heldenziende die hem op het spoor van de waarheid had gezet. U heeft een sterk U heeft een sterk aura. Ik voel de kracht van u afstralen. Er gaat een belangrijke verandering in uw leven plaatsvinden. Een verandering van plaats. En misschien ook wel een verandering van klimaat. Gaat u op reis? Ja, ja misschien. Het is lang geleden dat ik weg was. Ik zie lichtjes. Ik zie camera's. Ik zie veel gezichten. U wordt omringd door mensen die u denken. Dat laatste hoorde Douglas graag. Ze zouden allemaal naar Donna's begrafenis komen. Het was goed omringd te zijn door dierbaren. Vlak voor zessen arriveerde hij op de hulpdienst. Hij loste een studentenpsychologie af... die zei dat het tot nu toe erg rustig was geweest. Dat bleef het die avond. Ook op straat. Want niemand zag hem om kwart over acht... het kantoortje van de hulpdienst verlaten... Had de telefoon doorgeschakeld naar de telefoon in zijn auto. Douglas Armstrong, genoot van zijn plan. Een van de zes zijdecentuurs van Donna's nachtkleding lag op de zitting naast hem. Daar zou hij het mee doen. Geen bloed, geen lava. Nee, een zijdecentuur. Voor het einde van de oprijlaan naar zijn huis zette hij de motor uit. Het was donker binnen. Donna was dus in het achtergedeelte, waarschijnlijk in hun slaapkamer. Hij stapte uit de auto en liep naar de voordeur. Het huis beschikte over een beveiligingssysteem. Daarom moest de motor... zijn huis, zette hij de motor uit. Het was donker binnen. Toma was dus in het achtergedeelte. Waarschijnlijk in hun slaap. Kom niet Donna? van harte dok! Zeg je hart hebt het toch niet, nee. Dok? Ja, Hij komt. En daar stond Douglas aan. Hij zag zijn collega's, zijn secretaresse, de korpschef van de politie, zelfs de burgemeester. ...en hij zag zijn broer, die als versteend naar Donna staarde, die aan zijn voeten lag. Wat heb ik gedaan, dacht Douglas. En dat was inderdaad de vraag waarop hij de rest van zijn leven een antwoord zou proberen te vinden...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 Little McCloud helderziende, Nora Romanescu. En de verteller was Theo de Grote. Techniek Ruud Kars.